Deel 35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 Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, gelukkig maar, hè, want uh, de laatste paar dagen, het liep helemaal nee. niet, joh. Nee, nee, die Kari die pakt het allemaal niet zo handig aan. Bij Lissy denkt elke man wel dat hij er kan versieren. Hè? Ze daalt nog net niet de titel in je gezicht, maar wel zo dichtbij dat je denkt van ja. Ja, dat je denkt van uh, Hebbes, hè. Het is net even kleine Sansie, die kon ook zo fanatiek drinken. Soms deden mijn tepels er helemaal zeer van. Maar die kind, die heb je volgens mij van mijn vader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 Oh, zo goed <laughs> Dat je voor je rust naar je eigen café moet gaan Dat is toch verschrikkelijk Nou, ga mij mee zo Zo, lekker rustig Dat eeuwige gezuur over de pikaal en die meiden die er werken ja. Soms denk ik dat ze dat belangrijker vinden dan hun eigen vrouw en kinderen mm. Zo, nou, even de andere kant hè? Ja, daar komt hij al, hè Zo, kijk hem mijn sabbelen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 Je verdient echt behoorlijk. In merkautje dan? Kan die niet even naar je moeder? Ziet ze die lekkere schat ook weer eens? Uh. Nam? Melvin. Melvin, houtwerk. Houtwerk. Ja, nou ga jij maar even met ons mee, Melvin. Waarom?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 Ik, ik, ik kan jij niet wat voor zien, om het hem een beetje moeilijk te maken. Een beetje, een beetje lopen klieren voor de deur. Klant een beetje stijp op het lijfjaren zoiets. Die man die wil klaarblijkelijk oorlog. Ja. Nou, dat kan niet graag ook. Ja, ik, ik bedenk wel wat. Oké, okay. Betaniënstraat 17. Betaniënstraat 17. Nee, daar zit hij niet meer. Dat weet jij ook wel. Daar woont Liesbeth...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 Voor deze keer laten we je lopen. Geef die aansteken maar. Maar als het niet klopt, dan weten we jou te vinden. Vooruit, wegwezen. En niet gaan dealen op de dijk, maar hou je in de gaten, ja? Wat is dit, Evert? Wat flik je me nou? Wij we weten nu waar Stanley zit. Daar kun je problemen mee krijgen. Moet jij nodig zeggen? Of zullen we eerst even een sigaatje gaan roken met meneer Pruis?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 De appel valt niet ver van de boom. Ah, gaan we katten, boeien. Of wil jij soms liever met Freddy op vakantie? He? Gaan jullie al trouwen, kindertjes? Had oh, toch op, bemoei er niet mee. Daar heb je toch niks mee te maken. Nou, wat? Joh. Ik vraag me alleen maar af mm. waar de Suus is gebleven die ik kende. Mm -hmm. De Suus die altijd wel te vinden was voor een feestje, voor een blootje, potje vrije. Hé, hey, uh, jij bent Charlotte, toch? Nee,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 Weet je wel hoeveel films er in de omloop zijn? Wat heb jij daarmee te maken? Nou, dat je hier werkt kan je misschien nog wel geheim houden, maar zo'n film, tja. Dat, uh... hey, en die andere meisjes, weten die het wel? Hier, ja. kijk, we zetten hier de leestafel neer. Nee, hier, hier, ja. Hier deze kant uit. Laat de raam toe. Ja! Ei, voel ik het toch weer in mijn poot. Doet het weer pijn dan? Ja. Vooral bij vochtig weer, zoals nu. We kunnen hier alvast wat kantjes neerleggen. De Vrije Kraker. Uit Nijmegen? Ja. En, en hoe gaat dat van ons heten? Kraakberichten? Nee, het klinkt zo lullig. Gewoon, uh, de kraakrand. Of iets met... Uh... Kluis. Hè? kluis. Kluis, Kluis. kluis. Beri... De Kluizenaar. Kluizenaar, ja. Jij misschien? Is toch geen naam om de massa mee te mobiliseren, man? Nee. Daar heeft wel gelijk je <lacht>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 Weet je het? Ze zijn zelfs nooit veroordeeld, hè? geen boetes gehad, niks. Ze spelen allemaal onder één hoedje met de politie. Een heilige dat. <lacht> Laat me niet lachen, man. De schijnheilige Heilige Hermandad. Maar naar die luid toe gaan, hoe kom je dan te weten waar ze wonen? Nou, dat is uh, niet zo'n probleem. Hoezo? Ken je ze dan? Weet je, misschien moeten we een tweedehands stencilmachines zien te regelen voor de krant.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 Stiekem hey, maar overlopen, kom, dat Kom, je. kom, kom, wegwezen, oprotten. Ja. Als trek rotten, ik een man. gebruik condoom over je kop... en stuur ik je zo naar je ja. vader en je moeder. <laughs> ah. Ah, oh ja. ja, jij kan het dus weer niet in je eentje ja. af, hè, Robby? Je bent toch niet vergeten dat mijn vader Harry de Moker is? Oh ja. Ja, ja, Harry de Moker, ja. Laat me niet lachen, man. Die, die heeft zijn uh, uh, uh, eigen zoon, uh, die, die, die leuke broer van je... In, in het ziekenhuis laten slaan. Ach, man. <laughs> Kijk maar uit. Straks gebeurt het ook nog met, met, met jou... Doe mij nog een pilsje. Man, die man scheet zeven kleuren baghe, toen ik dat zei. En toen kwam Robbie naar buiten. Het een of andere bosneger, een Daisy of zo. Nou, Wat of ik daar deed en zo. Ja. En, en heb je nog klantjes? Nee, nee, bijna niet meer. Het zal me verbazen, zie hij nog vrouwen heeft die voor hem werken. Nou, ik had nooit verwacht dat ik het ooit zou zeggen, maar John, goed werk. Dankjewel. Proost. Proost, pa. Hey, maar denk jij nou niet dat Dirk. Uh... Ach, wel, nee, man, zo, doe niet op. Die, die, die, die man die is hardleers. Dat is alles. Stanley? Stanley Meerdorp? Stanley Meerdorp, we weten dat je thuis bent. Nou, dan maar het grof geweld.